9 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De P van de A in de Tweede Kamer wil aparte en veilige opvang voor homoseksuele asielzoekers in nood. Vandaag stemt de Kamer over een D66-motie om deze opvang mogelijk te maken. Het gaat niet om aparte opvang voor alle homoseksuele asielzoekers, maar om mensen die worden bedreigd en hun leven niet zeker zijn. Waarschijnlijk stemmen ook ChristenUnie, SP en GroenLinks voor de motie. Staatssecretaris Dijkhoff ziet niets in aparte opvang. Veel mensen hebben op hun werk stress, zelfs meer dan tijdens de crisis. Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV onder 46.000 werknemers. Van alle werknemers klaagt 60% over een hoge werkdruk. En 74% vindt het werk lichamelijk of geestelijk zwaar. Volgens de FNV komt de stress vooral doordat veel mensen tijdelijke contracten hebben. Voor mensen met een vast contract levert dat ook stress op omdat ze vaak wisselende collega's hebben of met minder mensen hun werk moeten doen. Vandaag moet in Dordrecht een man voor de rechter komen omdat hij in totaal 16.000 euro overmaakte naar zijn broer, een Syrië-ganger. Geld overmaken naar jihadstrijders in Syrië mag niet, ook niet als het geld bedoeld is voor eten in plaats van wapens. Dat vindt het openbaar ministerie. De overboekingen kwamen aan het licht doordat geldkantoren ongebruikelijke transacties moeten melden. Het OM heeft de broer aangeklaagd voor het financieren van terrorisme. Veilig Verkeer Nederland is niet meer tegen de verhoging van de snelheid op snelwegen naar 130 km per uur. Vijf jaar geleden ging op de eerste snelweg de maximumsnelheid naar 130. Inmiddels is gebleken dat er niet meer ongelukken gebeuren als er harder wordt gereden. Op dit moment geldt die maximumsnelheid op meer dan de helft van de snelwegen. En Veilig Verkeer Nederland heeft er geen bezwaar tegen als het verder wordt uitgebreid. Het weer nog vanuit het westen neemt de bewolking toe. Aan het einde van de ochtend gaat het regenen. In het binnenland wordt de neerslag een tijdje natte sneeuw. Het wordt tussen de 1 en 5 graden. Dit was het NOS. Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Kloopend Eemnes en Afrit Bunschoten 4 kilometer. A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft-Zuid en Kloopend Diepenburg 8 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen. Bij knooppunt Diepenburg is één reis ook dicht. Verderop richting Amsterdam staat 3 kilometer bij dorp En op de andere rijbaan op de A4 bestaat richting Den Haag bij dorp 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amselveen. Bij Badhoevedorp 3. a 12 richting Den Haag, tussen Zoetermeer en Voorburg, 8 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland, daar staat Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. En op de A44 richting Den Haag, staat Voorwassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Wat een heerlijk weer weer op deze zondagmiddag in Zandvoort. Daar genieten we natuurlijk met z'n allen van. En ook de muziek van CFM, die moet je er dan gewoon bij hebben. Jorden, de Brothers Jansen en Stamp als eerste naar het nieuws en weer van drie uur. En dat betekent dat wij terug zijn voor het tweede uur Zandvoort op zondag... met daarin de volgende onderwerpen. Zoals u van ons gewend bent, uiteraard rond de klok van half vier... de uitgebreide evenementenagenda. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Uiteraard hebben we natuurlijk ook nog Zandvoorts nieuws in het kort volgen wij voor u de, hoofd, de, de dopper in de hoofdklasse Campong ontvangt thuis Amsterdam. Tussenstand momenteel nog steeds 1 tegen 0. En uiteraard volgen wij voor u ook de eredivisie voetbal... en met name de wedstrijden die vanmiddag om half drie zijn begonnen. Dus ik zou zeggen, uh, genoeg reden om te blijven luisteren... naar uw lokale zender CFM. En natuurlijk ook heerlijke, ja, bijna zomerse muziek wil ik bijna zeggen. Ja, ik wou zeggen, jij wilde naar het strand, nou dan krijg je dat ook hoor. Dan gaan we gewoon even naar het strand, Robert-Jan. Met de surfers en windsurfing. Yep. Dat doe je helemaal goed. Je hoorde de surfers en windsurfing. Ja, zo dadelijk gaan we weer naar de Eredivisie kijken. En hebben we ander nieuws voor je. Dus lekker blijf luisteren naar de zondagmiddag van CFM. En follow the sun. Oh man. Does your Twee wedstrijden in de Eredivisie die vanmiddag om half drie gestart zijn. Nou, zometeen na het volgende plaatje dan uh, krijg je van ons de ruststanden. Maar eerst gaan we het onder meer nog even hebben over de jeugdsportpas. Ja, maar niet voordat ik uh, de luisteraars en kijkers mede kan delen... dat uh, Amsterdam inmiddels uh, tijdens het over hockey... de stand heeft gelijk getrokken. Het is momenteel Kampong Amsterdam 1-1... met nog zo'n zeven minuten te gaan in de eerste helft. Ja, de jeugd- en oudere sportpas... De Jeugd- en Oudersportpas kent ook dit kalenderjaar weer een mooi aanbod. In april worden door de sportservice Heemstede Zandvoort leuke activiteiten aangeboden voor jong en oud. Kinderen vanaf drie jaar kunnen bijvoorbeeld al deelnemen aan een, aan een op hun leeftijd aangepaste vorm van ballet. Oudere kinderen kunnen paardrijden en meedoen met meidenvoetbal. Zoals in elk blok dit schooljaar is er ook voor de ouders het nodige te beleven. Zij kunnen deelnemen aan een bootcamp of kennis maken met paardrijden. Bij de jeugd- en oudere sportpas gaat het erom... dat de kinderen uit groep 3 tot en met 8... met een zo divers mogelijk sportaanbod kennis maken... zodat ze nu of op een later moment een goede sportkeuze kunnen maken. Door het kiezen van de sport die het best bij hun past... zullen zij lange plezier beleven aan sporten. Mochten ze toch willen wisselen van sport... dan hebben zij genoeg ervaring opgedaan om een goede keuze te maken. Ook ouders kunnen met het project nieuwe sporten ontdekken. Aan sommige activiteiten kunnen zij samen met hun kind deelnemen. Inschrijven kan nog tot en met 28 maart via de JSP-website... www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl. Op de website daarvan is ook meer informatie over de sporten te vinden... evenals het complete JSP-rooster. Dus wil je op een laagdrempelige manier toch kennis kunnen maken... met de diverse sporten, schroom dan niet... en schaf zo'n jeugd dan wel oudere sportpas aan... Nogmaals, via www.sportserviceheemstedeshandvoort.nl. Een geweldig initiatief. Dat dacht ik ook. Ik wil bij de water onder de Mexicaanse ski. Drink je margaritas, watch me in de blue lights. Listen to the Moriarty play at midnight. Are you with me? Are you with me? Nou, het is inmiddels rust bij de twee wedstrijden... Vanmiddag... die vanmiddag om half drie in de Eredivisie gestart zijn. We you... Hebben we het onder meer over FC Utrecht tegen Feyenoord. Jawel, daar is uh, toch al redelijk gescoord, Albert-Jan. Ja, klopt. Feyenoord is goed teruggekomen. Scoorde FC Utrecht al vrij snel in de wedstrijd die om half drie was begonnen... 1 tegen 0. Feyenoord komt goed terug... en staat momenteel in de rust met 2-1 voor. Nou, als je een beetje dode boel bij de graafschap tegen SC Heerenveen... daar staat er nog 0-0. En rond de klok van kwart voor vijf sportliefhebbers, vergeet het niet. Dan is de klapper van de dag. Ajax ontvangt thuis in de Arena AZ. En uiteraard blijven ook de tweede helft van de twee wedstrijden voor je volgen. Dat allemaal bij Zandvoort op zondag. Ik zeg zover een hele goede middag en leuk dat jullie allemaal luisteren. En blijf dat vooral ook doen, hè. En dat kan onder meer via de CFM-app, via www.cfm-live.nl of via cfmsandvoort.nl night postures and hanging out on clouds beneath the moon reaching rise on magic coffees it's a fairy tale to me but you're in tune Siek Uit de jaren 80, je de Curious to Kill the Cats en Down to Urge. Jawel, over de jaren 80 gesproken, gooi je er meteen nog eentje achteraan, hè. Maar dan nou altijd leuk uit die tijd van uh, Like a Virgin, Dress You Up... en ook deze single Material Girl... Gewoon doen op het jong Nee, We zitten even tv te kijken en dan zien we een mooie reclame. Al spreekt ons wel aan. Ja, mooi strandje erbij is <laughs> hoofd. Mag wat kosten? Ja, nee, maar je krijgt wel 300 euro korting, dus het valt best wel mee. Je hebt korting, hè? Ja, korting. Ja, ja. Je krijgt het niet voor 300 euro. Hoor. Nee, dat, nee, dat, dat kan je vergeten. Joh, de Madonna en de Material Girl. Ja, NL Doets, wat jaarlijks plaatsvindt vanuit het Oranjefonds, gaat er weer aankomen. Ja, en ondanks het feit dat de, de, de klussen in Zandvoort al redelijk uh, goed uh, vol zitten. doen we toch nog even een oproep. Want wellicht dat uh, datgene nog even zich wil inschrijven. Want het kan namelijk allemaal nog. Want op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart is het ook weer zover... dan steekt heel Nederland de handen uit de mouwen... tijdens de 14e editie van NL Doet. Ook in Zandvoort zijn vele handen nodig. Daar zijn dus zes klussen te doen... van de in totaal 8, ruim 8000 klussen over het, in het gehele land. Nog nooit eerder waren in uh, dit stadium al zoveel klussen aangemeld... CQ hebben mensen zich al aangemeld om die klussen te gaan doen. Het Oranje Fonds roept iedereen desondanks op om zich deze dagen in te zetten voor sociale organisaties. Een leuke klus uitzoeken kan namelijk op www.nldoet.nl www Meedoen aan NL Doet is ontzettend leuk... vooral omdat je ziet dat je echt iets kan betekenen. Je zorgt ervoor dat je helpt met zaken die blijven liggen... en waar anderen eh, enorm mee kunt helpen. Dus nogmaals, kijk voor de klussen eh, in onze regio op www.nldoet.nl. www.nldoet.nl. En mochten ze nog niet ingeschreven hebben... doe het dan alsnog op www.nldoet.nl. En wij zeggen inderdaad doen... En uh, schrijf je in via de site die Albert je net uh, noemde. Dat was ook alweer. weer Ja, ja, ja, ja, ja. Zo dadelijk de evenementagenda. Het is weer ietsje minder dan gisteren, maar toch weer een behoorlijke lijst krijgen naar deze van Lisambi. Lekker muziek en je de Listen Bee bij CFM. En dat was Save Me. Eén minuut over half vier. Zit u er klaar voor? Jazeker. zeker. ben je er klaar voor? Ik ben er even, klaar voor. Even de agenda voor de komende dagen. Daar is Heer Vos. Ja, terwijl er natuurlijk heerlijk gereest wordt op het circuitpark Zandvoort tijdens de Short Rally. En de liefhebbers van de Fado-muziek genieten in de krocht. En onze gasten zich heerlijk vermaken op het strand. Gaan wij de evenementagenda ja, okay. doen. Ja, oké. Goed, oh, waar kunt u nog naartoe? Uiteraard, u bent nog van harte welkom tot 13 maart... voor de expositie Sprekende Kleuren. En dat heeft alles te maken met de kunstenaar Hans Wiesman. En in het Zandvoortsmuseum wordt een inkijkje gegeven... in het leven van deze kunstenaar Wiesman. Meer evenementen over deze... Uh, meer, meer, meer informatie over dit evenement... en over alle andere evenementen van het Zandvoortsmuseum... kunt u uiteraard terugvinden op de website van uh, de, het museum. www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl Ja, en terwijl er straks als het concert van de Vado-concert uh, uh, achter de rug is, dan kunt u zich haasten naar Thalassa aan Zee. Want daar wordt heerlijk jazz en wel door de formatie Jazzup En in Zandvoort aan Zee. En dan hebben we het natuurlijk over het café Het Juttertje. Het, het, het, het café-gedeelte aan het strandpaviljoen Thalassa Boulevard Bernard. strandafgang nummertje 18. Heerlijke swingen met de muziek van Jazz Up. Vanaf vier uur. Uw gastheer Ton Ariens zal u met open armen ontvangen. Tijdens dit. En dan vanaf vier uur heerlijk swingen. Op, op het strand met het zonnetje erbij. En een hapje en een drankje wellicht. Dus heel veel plezier tijdens vanaf vier uur bij Telassa aan zee. Met Jump Jazz, formatie Jazz Up. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle andere evenementen georganiseerd door Talassa kunt u terugvinden op de website wwwtalassa 18nl wwwtalassa 18nl En mocht u om vier uur graag naar, naar, naar, naar Studio Anthony willen... dan kan ook, want daar is zang met pianobegeleiding... En dat begint om 4 uur en duurt tot 6 uur. En dat vindt allemaal plaats aan de Oosterparkstraat 44. Muziek op de zondagmiddag van 4 tot 6. Tijdens de stichting Studio Anthony, Oosterparkstraat, nummertje 44. Zang met piano, begeleiding, heerlijk, lekker, relaxed en gezellig. Dan tijdens de Kids Adventure Week, die dus deze week aan de gang is... is er de, in deze voorjaarsvakantie op 1... Dinsdag 1 maart ook uh, weer tijd voor de Sante Want op dinsdag 1 maart organiseren de vrijwilligers van Recreate een Sante tijdens de Kids Adventure Week. Van 12 uur s middags tot 3 uur s middags is het weer een groot feest op het Raadhuisplein. Bij de diverse kramen kunnen de kinderen allerlei leuke activiteiten doen. Kaartjes zijn bij de Kassa te kopen voor 2,50 euro. En laat je bij de Kassa de stempelkaart die je al natuurlijk al gehaald hebt bij het VVV Zandvoort zien. Dan krijg je ook nog eens een keer 50 eurocent korting voor deze Sante Gaan we naar 5 maart, dan gaan we weer terug naar het circuitpark Zandvoort... uiteraard aan de burgemeester van Alfredstraat 108. Want dan is het tijd voor de final voor op deze 5e maart. En dat begint allemaal 5 en 6 maart. 5, uh, dat is elke morgen om 10 uur. De Final Four is de laatste en beslissende wedstrijd... van het Winter Endurance Kampioenschap. Op de eerste zaterdag van maart zal elk punt van belang zijn... om te bepalen wie zich winterkampioen mogen kronen. U bent van harte welkom tijdens de Final Four... op 5 en 6 maart vanaf 10 uur morgens op het Circuit Park Zandvoort. Meer informatie over alle andere activiteiten van het Circuitpark Zandvoort... en ook over de Final Four kunt u uiteraard terugvinden... op de website van het Circuitpark Zandvoort... www.circuitparkzandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl En ook een echte aanrader is de dijk een plucht. En dan de dijk met EI. En dat is om 6, uur, om 6 maart om 5 uur... bij het Wapen van Zandvoort Gasthuisplein nummertje 10. De geweldigste band van het 125 jarig Wapen van Zandvoort-feest... maar dan in klein, intiem en akoestisch... op de zondagmiddag in het Wapen van Zandvoort. De entree is gratis. En na het optreden is het natuurlijk de mogelijkheid... om een lekker hapje te eten in een gezellige restaurant. Nogmaals, 6 maart vanaf 5 uur... de dijk met EI unplucked en gasthuisplein nummer 10, het Wapen van Zandvoort. En meer informatie kunt u natuurlijk terugvinden... op het Facebook van het Wapen van Zandvoort. En de 50-plussers onder ons, last but not least, even attent... want het is binnen, begin, binnenkort weer tijd voor Cinema Nostalgie. En dat is op 8 maart. En dan uh, opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor de 50-plussers voor de film De Hel van 63 met Chris Zegers en Kas Janssen in de hoofdrol. Het gaat natuurlijk over de Friese Elfstedentocht. Zet dit vast in uw agenda, 50-plussers. Dinsdag 8 maart 2016 De Hel van 63 met Chris Zegers en Kas Janssen in de hoofdrol. Tot zover. Zo, er is uh, de komende dagen weer voldoende te doen in Zandvoort. Wij krijgen zin in Zandvoort. En wil je het evenement op je gemakkie nalezen? Dat kan via de CFM-app. En uh, ja, zal zou je niet verbazen, moet je gewoon even kijken... onder evenementen op die app. Nederland was cool en We Van CFM. Want dinsdagmorgen wordt het uh, dit programma herhaald. Tussen 8 en 11 uur. Waardeer oh de Simple Minds en don't you forget about me. Daarvoor trouwens, Silla Romilly. En we deden even lekker mee met hemel en aarde. Nou, de tweede helft van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de eerder divisie, uh, zijn inmiddels weer uh, in gang. Uh, maar we gaan eerst even kijken naar de wedstrijd... die vanmiddag om half 1 gespeeld is, uh, Albert-Jan. Ja, Heracles Almelo ontving Roda JC. En hij is driftig gescoord. Heracles 0, Roda JC 5. 5? 5. Zo, -hij. ja. En uh, vanmiddag om uh, half 3 gestart uh, FC Utrecht tegen Feyenoord. Gelukkig voor Feyenoord staat het op dit moment daar 1 tegen 2. En dan hebben we nog de graafschap tegen SG Heerenveen. Nog steeds een brilstand 0-0. En dan de klapper van de dag. Die komt dus zo dadelijk aan, hè, om kwart voor vijf. We hebben het over Ajax. Zij ontmoeten thuis AZ ah. de nummer 2 tegen de nummer 3. Of de nummer 1 tegen de nummer 3. 2. 2. Ja, Wie staat 1 dan? PSV. Oh, ja. maar dat is het. <laughs> en dan nog even uh, hockey. Hoofdrasse ja. heren. Tussenstand Kampong. Amsterdam zojuist heeft Kampong gescoord. Ze staan weer op voorsprong. 2 tegen 1. Dat was het Sportnieuws weer op deze zondagmiddag. En hier is Han, de singer van Dotan. Run past the river.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 The sound of the wind is whispering in your ear Can you feel be crying out loud Burn the bridges in dat dit uh, ook geldt voor onze collega Willem Bruis. Dat, dat, dat hij snel weer thuis mag komen. Dat hoop ik ook uh, voor onze Willem. Willem, uh, mocht je al kunnen luisteren... we gaan de volgende plaat voor jou draaien. Heel veel sterkte. We hopen je snel weer te zien. Snel beter worden. Vandaag, uh, Albert-Jan, dat ik uh, de zomer in mijn kop heb. Ja, nee, dat merk ja, je gelijk aan ja, de muziek. Ja. Dat merk ja, je meteen. We de Frans Gal en Ella Ella. Ja, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van uur 2 van uh, dit programma. Jij uh, schrok net helemaal op, zeg maar, vanuit, uh, vanuit je stoel. Wat is er aan de hand? Nou, ik, zat, uh, ik zit dus te kijken naar uh, de wedstrijd in de uh, herenhoofdklasse Kampong uh, thuis tegen Amsterdam. En uh, ja, Kampong kwam de cirkel in. En in eerste instantie denk ik van. ja. Strafcorners worden wel erg, erg makkelijk gegeven. En je weet dat statistisch gezien de meeste goals uit strafcorners... worden gescoord tegenwoordig met hockey. Uh, en, maar ik moet zeggen, in de herhaling was het te zien. Ja, het was inderdaad een strafcorner. En uh, Kampong heeft uh, wederom vanuit die strafcorner gescoord. De, de tussenstand momenteel met nog 14 minuten te gaan. Kampong 3, Amsterdam 1. En zo meteen in het volgende uur meer over deze wedstrijd. Graag tot zo naar het nieuws en weer van vier uur.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 When life was lonely